9 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De premier van Tunesië gaat zijn regering ontbinden. Het kabinet wordt vervangen door een klein zakenkabinet. Dat moet aanblijven tot nieuwe verkiezingen zijn gehouden. In Tunesië ontstond vandaag grote onrust vanwege de moord op oppositieleider Chokri Belaid. Die werd vanochtend op straat in Tunis doodgeschoten. De oppositie heeft opgeroepen tot een algemene staking. De seculiere oppositiepartij van Belaïd schortte het lidmaatschap op van de grondwetgevende vergadering. Belaïd was een criticus van de islamitische regeringspartij, die volgens hem te weinig deed tegen het geweld van de ultraconservatieve in het land. De restauratie van het Italiaanse archeologische stadje Pompeji is begonnen. Het startschot is vanmiddag gegeven. Het project gaat ruim 100 miljoen euro kosten, ruim 40 miljoen wordt betaald door de Europese Unie. De restauratie van de stad, die in 79 na Christus door een uitbarsting van de Vesuvius werd verwoest, was dringend noodzakelijk. Door verwaarlozing zijn nog maar een paar delen van Pompeji toegankelijk voor toeristen. De archeologische plaats wordt jaarlijks bezocht door bijna 2,5 miljoen mensen. Op het Hollands Diep is in de buurt van Moerdijk een vrachtschip in de problemen gekomen. De boot duwt een bak met grind die lek is na een botsing tegen een brug. Medewerkers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij... proberen het water uit de bak te pompen. Het is niet duidelijk of de reddingsactie gevolgen heeft... voor het scheepvaartverkeer op het Hollands Diep. En vrouwelijke Kamerleden wordt afgeraden een hoek te dragen... bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander op 30 april. In de uitnodiging voor de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam staat dat het kledingvoorschrift voor dames middagtoilet is, waarbij een hoed minder wenselijk is. Kamerleden moeten trouw aan de nieuwe vorst zweren, wie dan een grote hoed draagt is niet herkenbaar. Mannen worden geacht te verschijnen in een jacket of een donker pak. Het weer, vanavond en vannacht winterse buien, morgen ook buien, hagel, natte sneeuw en een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.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 We zijn weer terug bij langs de lijn Nederlandse Italië oefen in land. Maar is het ook echt een oefen in land zoals wij die hebben uh, meegemaakt de laatste tijd, Bas en Jack? Ja, jongen, dan ga ik jou toch niet uitleggen wat jij hebt meegemaakt. <hijen> het is inderdaad. <hijen> <hijen> is op, <man. hijen> ja, nee, het <hijen> nee, is, uh, ja, is een vriendschappelijke wedstrijd. Maar dus je weet is wat ik bedoel. He? Nee, nee, de, nee, de, nee, de, het nee, het nee, is leuk nee, om te zien. Het is leuk om te zien, Jeroen. Ja, absoluut. Ik kan nou niet zeggen dat de Italianen echt. Met een enorm tempo spelen. Maar ja, die spelen wat. Bezadigd. Kijken. Kijken waar de mogelijkheden zijn. Wel een beetje Italiaans. Loeren. Eh, verdedigend de boel proberen dicht te houden. En dan opeens eh, weg te zijn. Aan de zijkanten probeert men het zo nu. En dan men probeert men nu en dan ook Balotelli te zoeken. Maar Nederland speelt heel aardig. Eh, en heeft eh, de beste kansen tot nu toe gehad. Had ook al zeker op 1-0 voor moeten staan. Maar staat nog steeds 0-0. En moet nu oppassen dat Balotelli, die gewoon opeens die bal zomaar in de 16 meter krijgt. En onbaatzuchtig hard uithaalt. Niet voor de 0-1 zorgt. Die bal gaat overigens meters naast. Maar dat is dus het gevaar wat er, wat er loert en waar Nederland bij moet oppassen. Maar het Nederlands Elftal speelt goed. En het allerleukste om te zien is eigenlijk de loopactie die Van Persie steeds maakt zonder bal. En dan moet hij op het juiste moment de bal krijgen. En daar waar in het verleden bijvoorbeeld zaken uit het basketbal waren. Zodat je een center hebt waar de spelers omheen draaien. Zie je nu ook wel heel duidelijk steeds meer bij steeds meer teams. ...dingen uit het American voetbal waar de, de quarterback, waar degene die de bal het paars moet geven... ...iemand moet bereiken die uit de beweging opeens naar een andere kant loopt. En dat is hetgene waar Van Persie op loert. 30 minuten gespeeld, ruim 30 minuten gespeeld. stand nog steeds 0-0. Balbezit voor Lens, maar hij wil eigenlijk alweer de bal. Dat uh, is de man dus van de kansen tot nu toe kreeg we tijdens het nieuws weer een. Eigenlijk vergelijkbaar met de eerste, ook via dezelfde schijfjes met Lens en Van Persie. En eigenlijk weer dicht voor het doel. Dit keer stond er een been van de verdediger tussen... Nog een schotje van Strootman ook gezien. Maar uh, nou ja, uh, de opmerking is terecht dat als er nou één ploeg op voorsprong had kunnen staan. Dan was het het Nederland zelfs al wel geweest. Maar het is dus niet het geval 0-0. En blind aan de linkerkant. Die paas dan van Persie. Dat is een goede bal. Op de punt van het strafgebied neemt hij de bal aan. Moet de andere kant oplopen dan dat nee, hij eigenlijk wil. Geeft hij nou prachtig nee, nee, nee, nee, nee. Ola John. Jack, Geen uh, buitenspel. Respect voor de grensrechter Jack heel goed. Waarschijnlijk heeft de beste man gelijk. En Totaal is het nou spel? niet. Uh, maar er wordt in ieder geval gevlaagd en Ola Jum wordt uh, teruggefloten, en inderdaad blijkt dat het buiten spel is. Ja, Heel zeker. Goed check. Dus uh, wat Niet hebben gezien? we geleerd van dit moment? <laughs> dat ik nooit meer iets over een grensrechter zeg. Juist. Fijn. Prima, Bas. Ik weet wel, auto staat. Uh, bal bezit nu uh, voor de Italianen in het hart van de defensie met. Op de jas. <laughs> Astori aan de bal speelt Balotelli aan richting het 16 meter gebied en Tim Krul komt uitstekend uit zijn doel, pakt hem voordat Balotelli er maar bij kan komen en dan wordt de bal door Krul goed gegooid naar de linkerkant van het veld, Blind, Blind een beetje ingesloten bij in ieder geval Candreva speelt de bal dan richting Strootman, Strootman goede bal richting Van Persie, Van Persie is goed aangenomen, aan de linkerkant ligt wat ruimte, aan de rechterkant ook, die speelt hij die met een bal buitenkant goed. Jammaat krijgt die bal dan ook voor Komt uitstekend voor. mistijmen van Ola John is niet schadelijk. De inschieten van Maher. En OLED! Ja hoor! Het is 1-0. Nederland op een 1-0 voorsprong. Een uh, volledig terechte voorsprong voor Oranje. Als er een vroeg aanspraak maakt uh, op de voorsprong, is het de formatie van uh, Louis van Gaal, de bal goed meegegeven met de buitenkant goed van Persie. Mooi op ritme. De bal uh, wordt dan door uh, in eerste instantie Janmaat niet 100% goed aangegeven. Maar Her kan er niet bij komen. Lens zet er goed het lichaam tussen. En scoort volledig terecht. De 1-0 voor Oranje. De score die Nederland goed kan gebruiken. Dat is dus voor Lens al zijn vijfde goal in 9 Interlands. Dat is uh, de prachtig gemiddelde. Dat past bij centrumspitsen. Dat past bij killers, bij afmakers. Dat is Lens in zekere zin natuurlijk wel. Maar vaak iemand die van de buitenkant komt. Maar we hebben hem ook in de kwalificatiereeks zelfs met merkwaardige kopballen vanaf de rand van het opgebied zien scoren. Dat doet hij in Oranje heel makkelijk. Een uh, blik op de monitor leert dat uh, de herhaling die, die laat zien... dat Van Gaal vol blijdschap uh, opspringt met zijn technische staf om de goal te vieren. Maar ruim een half uur Lens 1-0. En nou is altijd de vraag, vindt Italië dat ook nog steeds geen probleem? Of denken ze, oh wacht even, we kenden eigenlijk de helft van het elftal niet... De eredivisie zegt ons ook niet zoveel, we laten het even zien. Terwijl Blink nu wordt teruggefloten omdat hij zijn tegenstander een duwtje in de rug zou hebben gegeven. Dat is dan uh, Abate geweest, maar die glijdt denk ik gewoon weer uit. De zoveelste, net als de Rossi nu. bal uh, wordt uh, door de Rossi naar de rechterkant uh, gespeeld. Althans waar uh, Jan Maat staat. Dus de linkerkant van Italië, rechterkant voor Nederland. bal wordt dan slecht door uh, Lens doorgespeeld. Die uh, kan er dan van profiteren dat uh, nu in dit geval Santon uitglijdt. en Nederland uh, probeert dan weg te gaan met Maher. Geeft een paas die zelfs voor Lens niet te belopen is. Dus dan moet hij wel erg ver naar voren gespeeld zijn. Dat was hij dan ook. Buffon kan de doeltrap nemen. En geeft de bal rustig mee richting Pirlo. Pirlo dan op zijn beurt de bal richting naar Barzagli. Barzagli nee, die krijgt hem uiteindelijk niet. De Rossi op de middenas. Kijken wat De Rossi ermee doet. Een bal vrij simpel recht naar voren gespeeld. De vrij kan erbij komen. Balotelli staat er veel te ver vanaf. En dan Blind die de bal goed speelt richting Ola John. Ola John aan de linkerkant van het veld. Wordt een beetje opgejaagd, raakt de bal vrij simpel kwijt. Moet dan uh, oppassen dat uh, Italië niet makkelijk overneemt. Dat gebeurt dan met Pirlo. Pirlo die uh, heel traag bij wijze van spreken zijn beweging maakt. Maar dan uiteindelijk uh, aan uh, het shirt getrokken moet worden door Strootman om af te stappen. Een vrije trap voor de Italianen. En dat is, ik zei het eerder bij een uh, vergelijkbare situatie, een gevaarlijk moment. Omdat de Italianen mensen hebben die aardig kunnen koppen en met name ook. ...goed kunnen kijken hoe je een uh, verdediger weg kan zetten. Ja, Bartzake en Jastori komen weer uh, de twee verdedigers. Pilo achter de bal komt in de handen van Krul. Wel een scherp aangesneden voorzet. Oranje met de hele meute in het eigen strafschopgebied, ...zodat Krul nu nog altijd met de bal in zijn handen staat om te kijken waar hij ermee naartoe kan. Balotelli houdt een oogje in het zeil. Krul heeft nog altijd de bal vast en zegt nu... ...terwijl het NL zelfs al zeg maar weer rond de middenlijn staat, dan komt er een lange bal... En die komt er op het hoofd van Lens. Tenminste, dat zou de bedoeling zijn. Lens springt wel. Mist de bal. Zijn tegenstander kan hij eigenlijk vrij makkelijk oppikken. Santon. En meegeven aan de linkerkant op het middenveld naar Montolivo. Die kaatst hem terug op Santon. Santon in de breedte naar Astori. Die een paar meter loopt. Weg bij zijn eigen strafschopgebied. Tien minuten nog te gaan in de eerste helft. Negen. Eigenlijk als de bal breed gaat naar Pirlo. En dat hij al zelf wel dus door die goal van Lens op een 1-0 voorsprong staat. Balbezit voor De Rossi, de van de middenlijn. We zien Robben Robbe warm lopen, in ieder geval aan de zijkant. Met het balbezit nu voor de Italianen. Bal komt voor, komt goed voor. En uiteindelijk is het voordat Al-Sharabi erbij kan komen. Jan Maat, die de bal over de achterlijn kop. Voor de eerste corner. En uh, wie, loopt er nog, wie loopt er nog meer? Derek Kuyt loopt erbij. Van Rijn. Van Rijn loopt erbij. Okay. Maar is er iets met Deli Blind dan, dat Robbe loopt? Ja, want hij zei, desnoods speel ik linksback. Ja. Maar kijken even naar Robijs, tot nu toe nog steeds fit. Bal bezit nu met Pirlo. Die gaat een hoekschop nemen. Er wordt een indraaiende in bal vanaf de linkerkant. Uh, vijf Italianen in stadsgebied. slaggebied. komt half hoog blijft hangen, binnengetikt. Oei, ja, dat was de bedoeling van Balotelli. Die bij de eerste paal opduikt. Daar blijft de bal eigenlijk een beetje hangen in de drukte. Als je graag in de keuken staat zou je zeggen de bal smoort. Dat is volgens mij de keuken echt iets anders. Maar... Ja, Barzali die, die, die maakt een poortje. Hè? Daar iedereen ja. eigenlijk En Nu komt de tweede hoekschop. Nu is die bal voor Krul. Dat is wel de reden waarom Van Gaal zegt ik ja. wil je dat graag hebben. Namelijk in de lucht, sterk. Dat mag ook wel als je keeper bent van Kijk, nu. Kijk, Balotelli blijft loeren. <laughs> Krul ziet het nu. Ja, even de bal neerleggen als keeper. En ja. Balotelli staat ineens voor je neus. Nee, je maar goed, dit waren twee momentjes passen, van nee. de Italianen. Balbezit uh, in ieder geval uh, bij uh, Martins Indi. Martins Indi even terug naar Krul. Ik denk dat Martins Indias als enige te verwijt krijgt van Van Gaal. Je mag iets meer risico in je paarsing nemen. Want hij, ja, hij, hij wacht steeds 1,2 tiende seconden bij wijze van spreken. En dan is de mogelijkheid weg. Hij ziet het steeds wel en dan moet het nu ook inderdaad nog gaan durven. Lens, de doelpuntenmaker in deze wedstrijd, maakt een kleine overtreding. Santom mag dan de vrije trap gaan nemen. Lens uh, beroert de bal nog even. In ieder geval blijft zo in de baan van de bal staan. Dat naar voren spelen geen optie is. Dus de bal gaat even terug. En dan via de linkerkant naar de rechterkant voor de opbouw. De opbouw die bij de Italianen geschiet via Barzagli richting Balotelli. Die de bal heel goed aanneemt en schiet. En uiteindelijk gaat die bal dan op de voeten van de Vrij. Die een prima indruk maakt. Die goed staat te verdedigen. En het allerbelangrijkste aspect van de verdediger beheerst namelijk alleen maar naar de bal kijken. Er zijn uh, nu in de laatste paar minuten dus drie hoekschoppen geweest voor de Italianen. In die zin, de derde komt er nu aan. Dat onderstreept wel dat de Italianen een klein tandje hebben bijgeschakeld. En Oranje wat terug moet. En er opnieuw met die hoekschop vanaf de rechterkant dit keer. Een uitdraaiende bal. Vijf Italianen in het strafgebied komen. Weer Ballotelli is er dichtbij. Maar de bal, denk ik, schamt wel zijn hoofd. Dan wel de uh, voornoemde Hanekam. Maar komt dan voor de voeten van een van de Oranje verdedigers En die geeft hem een ross naar voren. Opnieuw trok het Nel nou zelf dan zich terug in het eigen strafgebied. En dus de, de bal die op de helft van Italië komt is automatisch weer prooi. Voor die laatste verdediger die daar nog stond. Teruggespeeld naar Buffon. De klok geeft aan bijna 39 minuten. 1-0 staat er nog altijd voor Oranje. De goal van Germaine Lens, Die je uh, nu ziet. Oh, Pilo verliest de bal. En dat betekent dat het nou zelf dat het met Van Persie mee vandoor kan. Foutje van Pilo, overkomt het toch niet vaak. Dan moet Strootman de bal meegeven aan Ola John. Uit een moeilijke hoek. Wat wil Ola John? Die wil schieten. Dat lukt niet. Strootman wil schieten. Dat lukt ook niet. Ola John krijgt de bal terug. Maar dan wordt hij via Abate over de zijlijn getrapt. Fout van Pirlo. Dat overkomt hem niet vaker. En dat kan alleen maar duiden op gebrek aan concentratie. Waarmee automatisch onderstreept is dat de Italianen dit inderdaad een oefenpartijtje vinden. Ja, maar wat, waar de Italianen wel in gaan slagen in de laatste 5 à 10 minuten. Is dat het tempo, wat zij willen spelen, namelijk geen tempo. Over de wedstrijd begint te hangen. En daar wordt Nederland niet beter van. En daardoor verslapt iedereen en alles. En dan moet je juist oppassen omdat de Italianen dat heel graag hebben. Een tegenstander in slaapzussen en vervolgens toeslaan. Oppassen geblazen. Dus in die laatste fase van de eerste helft. Nog ruim vijf minuten. Met Abate. Abate Kandreva, Kandreva niet naar Balotelli. Overname van het Nederlands Elftal. Nu moet er tempo gemaakt worden. En moet Ola John die extra meters maken. Die hij eigenlijk niet in eerste instantie maakt. Nu wel moet maken. Omdat hij aangespeeld is door Van Persie. Bal van Ola John. niet goed. Bal over de achterlijn. Corner voor het Nederlands Elftal. Ola John maakt nog een onzekere indruk en imponeert nog op geen enkel moment. Kiest niet de juiste momenten om diep te gaan, om aangespeeld te worden. En daar waar het gebeurt, daar zoekt hij toch steeds vanaf de linkerkant zijn rechterbeen. Waardoor de verrassing volledig weg is. Corner gaat genomen worden aan de linkerkant van het veld. Adem Maher en wat Nederland betreft de vrij Bruno Martens Indy van Persie. En dan de 16 meter rand van Strootman om iets leuks te doen. Vergeet niet, Martens Indi ook al twee keer gescoord door Oranje. De bal komt wel weer bij hem in de buurt, maar Buffon heeft dat blijkbaar gezien. En heeft de bal opgevangen, die wil snel trappen. Dat doet hij ook wel in de hoop dat El Sharawi, die nu als enige eigenlijk voorin staat, daar wat mee kan. Er staan er drie van Nederland omheen, maar uh, Jan Maat komt de bal de andere kant weer op. Die wordt rood van de en de Montolivo opgevangen. En dan weer bij Pirlo ingeleverd, die nu wel even twee keer zal nadenken voordat hij een verkeerde beweging maakt. Even kijken, de Rossi aanspeelt. Dan is Abate in beweging aan de rechterkant. de rechtsback. gaat de bal naartoe. Prachtige bal. Komt er een bal voor het doel zelfs. Waar Martins Indy verdedigt. Omdat Ola John wel meeloopt met Abate. Want dat maar is wel eenmaal zijn man. Ja, maar wel maar, een tikkeltje te laat. Absoluut te laat. is. in de reactie te laat is uh, hoopt op zijn snelheid. En uiteindelijk toch uh, het verkeerde moment van timing had. De corner die genomen gaat worden van de rechterkant van het veld is ook weer gevaarlijk. De is zijn terecht. In die uh, laatste 10 minuten veel vaker uh, in het 16 meter gebied dan uh, de situatie daarvoor. Moant liever met het schot. De bal uh, komt er uiteindelijk niet. Wel aan de linkerkant van het veld dan. Ja, uh, dat is een goede beweging van El Sharawi. En uh, uiteindelijk gaat de bal via de voeten van Strootman over de achterlijn. En dan krijgen we de vijfde corner voor de Italianen. Tegenover twee voor Nederland. Maar de andere cijfers op het uh, ja, vind ik uh, absoluut leuker. De 1-0 voorsprong die er staat door het doelpunt in de 32e minuut van Lens. In de bal Pierlo. Zeg maar op de doellijn staat nu in het doel Balotelli. Daar komt wel de bal in de buurt. Die wordt bij de eerste paal doorgekopt. Maar de verkeerde kant op door de Italianen. Dan door Maher weer weggetrapt. Maar opnieuw. Dat uh, wordt ook een verhaal dat we al kennen. Die bal belandt op de Italiaanse helft. Daar staat dus niemand van het Nederlands elftal. Nu komt men eruit. Staan er staan wel drie Italianen buiten het spel. Die moeten nu weer wat meters maken om te zorgen dat ze dat niet meer staan. Als de bal naar de buitenkant gaat naar Pirlo. Die daar nog stond van het nemen van de hoekschop. Die geeft de bal voor. Krul glijdt ook weg. Want ja, we hebben dat nu een paar keer gezegd. Met dat natte veld. Het blijft zonder gevolgen omdat. De verdediging hem te hulp schiet. Maar als je een nattig veld krijgt. omdat het dak dicht zit. en zoals Joor Weerman van Gelderswee verkeurig ja, het, het is een soort dauwlaag. Ja, is echt ik, begrijp het helemaal. ik begrijp het helemaal. Maar mensen hebben er dus massa aan last van. want iedereen geluidt weg. Ik moet ineens denken aan een gesprek dat ik ooit jaren geleden met Johan Cruijff hoorde. Toen er ook in de wedstrijd heel veel mensen uitgeleden en vielen. En toen werd een afloop vraag. Ja, Johan, wat moet je daar nou tegen doen? Dat... Hey, iedereen valt maar, wat moet je daar nou tegen doen? En toen zei Johan. Gewoon blijven staan. <laughs> nou, Nederland staat nu en uh, staat nog steeds met 1-0 voor. Bij het uh, balbezit van de Italianen, halverwege de helft van het Nederlands kan uh, Kandreva met de uh, combinatie met Abate. Krul komt veel te ver zijn doel uit. Maar de voorzet van Abate gaat uiteindelijk uh, niet daar komen waar hij wil. Sterker nog, hij krijgt uh, ook nog een uh, trapje heer of der. Want uh, Abate ligt op dit moment uh, op de grond. De speler van AC Milan bezig aan zijn 26e Interland. Pakt even aan de, naar de binnenkant van, uh, van zijn uh, dij. En ik uh, ben heel benieuwd uh, wie hem dan uh, heeft geraakt. Dat heb ik eerlijk gezegd niet gezien. Maar wat dat betreft uh, denk ik dat Abate direct wordt opgelapt. En wellicht uh, niet meer terugkomt. Omdat er natuurlijk vrij veel uh, wissels zijn meegekomen. Wat de Italianen betreft. Die hebben volgens mij de hele serie CDA leeggetrokken. Want die hebben een geweldige lijst uh, aan uh, invallers staan. En daar zal straks door Pandelli de coach ook wel gebruik van worden gemaakt. Uh, de... Beelden die ons nu laten zien dat Abate nog steeds geblesseerd is. Uh, laten ook zien dat uh, op de bank Brandelli, de coach van de Italianen, nog even rustig zit. Dat de Italianen wat gevaarlijker zijn geworden in het laatste gedeelte van de eerste helft. Maar dat Nederland nog steeds op die 1 0 voorsprong staat. Dankzij het goede doelpunt van Lens. Eén nou, verdediger is er niet bij, dat is Bolucci, Die uh, zou wel bij de selectie zitten. Maar uh, verdediger van Juventus, dat uh, tegen Genoa speelde twee weken geleden. En in de laatste minuut dacht een strafschop uh, te krijgen. Die kreeg het niet massaal boos werd op de scheidsrechter. Zo boos dat er na afloop nog mensen zijn geschorst. Borrucci was er daar een van. Toen zei Prandelia, ik vind dat je je hoort te gedragen. Dus dan ben je ook niet welkom bij het nationale elftal op dit moment. Uh, dus om die reden is hij er niet bij. Kijk hoe gaat het met Abate. De bal is weer uh, aan het rollen gebracht. Dus daar, die staat aan de overkant. Die loopt, maar nog wel even buiten de lijn. Balbezit voor het Nederlands elftal is niet van lange duur. Barzani neemt over. Nederland probeert om wat te doen. Maar uiteindelijk is er dan een overtreding tegen Pirlo. Gemaakt door Maher. Balbezit voor de Italianen in dat wat de laatste minuut zal zijn van deze eerste helft. Die, nou, we hopen, dan een voorsprong oplevert voor dit oranje elftal. Waarbij een ander elftal van niet aanwezig, om wat voor reden dan ook, van, het, van Nederland eerder op een... Ja, zeg maar, een, een papier zou staan dan dit elftal. Maar dit elftal houdt zich uitstekend op de been. En een paar spelers kunnen weer een stap dichterbij komen. Een, een vaste basisplaats in oranje. Nu moet Nederland oppassen aan de linkerkant van het veld. Santon helemaal aan de, bij de achterlijn wordt uh, meeverdedigd door Lens. En Lens raakt dan volgens mij de bal het laatste aan... waar het uh, voor de scheidsrechter Santon is geweest. En we dus een uh, gewone doeltap krijgen. En zo tikken de laatste seconde weg van een eerste helft... die wat, uh, ja, zeg maar, vriendschappelijk voetbal heel aardig is. Ik ben benieuwd of we in de tweede helft uh, een serie wissels krijgen... of dat dat niet meteen het geval is. Ik weet nog in die oefenwedstrijd in Brussel tegen België... de eerste van Van Gaal... Dat hij de dag ervoor niet alleen de opstelling noemde, maar ook, ook wat hele wissel, wissels ja. en de minuten erbij. Dat maar gezien, allemaal gezien de opwarmbeurten nu van Kuit en ja. Robben en Van Rijn, die gaan er dan in komen. Dat lijkt mij ook. Nee, het die... is niet Van Rijn, het is de Koesman. Oh, oké. Okay. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je in het geval van Robben, die niet uit uh, München hier naartoe laat rijden om vervolgens op de bank te laten zitten. Dat hoort niet bij de status van Robben, dus die gaan we gegarandeerd nog zien. Uh, Ballotelli heeft de bal voor het uh, Italiaanse elftal in de extra tijd. Een minuutje extra tijd. Die is eigenlijk al zo ongeveer voorbij. De bal gaat nog een keer over de zijlijn. De Italianen mogen nog een keer gooien. Maar dat is dan normaal gesproken het laatste moment van de eerste helft. Sterker nog, het hoeft niet meer. Rust 1-0. De enige die scoorde was Germain Lens. Oranje kreeg wat meer kansen. Maar heeft in de laatste 10, 15 minuten gezien... dat toen de Italiaanse, Italianen een tandje bijstaken... het toch links en rechts wel wat uh, moeilijker werd. schoppen, wat mogelijkheden. Maar de 1-0, die staat er nog. Een Lens scoorde. In de studio. Uh, we hebben gekeken samen met uh, Alfons Groenendijk. tegenwoordig uh, trainer van de A1 van de Ajax. Alfons, uh, uh, Fries van der Lever speelt Oranje. Ja, toch? Ja, dat ja, is duidelijk. Verras het uh, jou? Nou nee, de hand van Vergaal wordt wel uh, steeds zichtbaarder hoor in dit uh, Oranje. En je ziet dat hij toch uh, gaat kiezen ook voor echt voor fresh legs, hè, jonge spelers, retige spelers. En ik vrees toch dat, uh, dat ja, met de kern hè, onder Van Marwijk, zeg maar, met name de, die groep. Ja, die mm -hmm. moet zich toch zorgen gaan maken. Ja, de, de, de, de spelers zoals Van der Vaart en misschien Sneijder we wel? Nou ja, gewoon... Hij, kijk, Louis Kuit. kijkt niet naar grote namen. Hij kijkt uh, duidelijk naar... Uh, wat hebben wij over anderhalf jaar nodig? Uh, 2014, een warm land. Je moet topfitte spelers hebben. Die, die honger hebben, die gretig zijn. en die echt uh, ja, een jaar of 4, 25 zijn. en dan echt op hun top zijn. Ja, en dat, dat kun je niet meer zeggen, denk ik, van, uh, van een hoop oudere spelers. Nee, terwijl eerder toch werd gezegd: altijd, je bent echt top 28, 29. Hè? Mannen als Van der Vaart, Snijder, Van Persie. Ja, maar goed, Van Persie uh, die speelt, uh, Van Persie speelt als, een, als, een, als een echte leider, een natuurlijke ja. leider. Het lijkt wel een, een vaderfiguur op het, uh, in het team, maar hij speelt echt heel erg goed. Dus een beetje ervaring heb je altijd wel nodig in een team. Mm -hmm. Dus hij zal uh, niet uh, de spelers direct uh, afschrijven, dat verwacht ik ook niet. Ze zullen heus nog wel de kans krijgen, maar het is wel een heel ja. duidelijk signaal aan, aan de spelers... dat. Ja, de jonge spelers komen eraan. Ze, ze spelen echt heel aanvallend voetbal. Ze, ze verdedigen ook vooruit. Je ziet ze continu ook druk zetten vooruit. En, en dat is echt leuk om naar te kijken. Zijn er uh, spelers uh, in dit team die jou uh, positief opvallen dan wat negatief? Nou, Maher is, uh, is wat mij betreft uh, ja, is natuurlijk geen verrassing. We weten allemaal dat hij goed kan voetballen. Maar wat ik zo leuk vind om te zien is dat hij ook nu... Uh, tussen de linies durft te spelen. Hij is altijd aan speelbaar. Hij, hij heeft ook uh, kansen gehad om te scoren, maar mm -hmm. hij is er wel. Um, John, die valt me wat tegen. Die, daar gaat het nog een beetje te snel voor. Ja. Um, ja, dat vind ik wel. En die heeft wel wat moeite. Maar uh, als je Klaas ook ziet spelen op het middenveld... zo makkelijk en, en ook achterin... Ze zijn uh, bijna niet in de problemen geweest tot de laatste tien minuten. Toen met name over de linkerkant van ons dan. Hè, de kant uh, waar Deli Blind speelt. Als Deli uh, aanvallend speelt in de omschakeling valt er dan wel eens een gat. Hè, en dan moet daar Ola John ja, verdedigd. Daarvan vallen we te even opduiken. Hè, ja, even, en dan, dan ineens dan schakelen die Italianen om en, en krijgen ze ook kansen. Met name over hun rechterkant, en ja. onze linkerkant. Maar ja, ja, het centrale het duo Martens Indy en Stefan de Vrij. Hè, dat zou ook het centrale duo kunnen zijn. Van Feyenoord is het niet, ja. maar uh, doen ze het goed? Ja, ik vind van wel. Alleen ook één keer een moment inderdaad met een paas van Pierlo... Dat, uh, dat in één keer is hij dan ook weg. En hmm. Balotelli is die levensgevaarlijk in de rug van, uh, van Martens Indy. Maar, maar van die laatste kun je toch zeggen... dat hij dat uh, ja, toch groeit naar een rol als centrale verdediger. En dat zal ook op termijn bij Feyenoord wel gebeuren... Alleen, uh, ja, voor de time being is Matthijssen natuurlijk bij Feyenoord... ook nog steeds een, een hele nuttige, waardevolle speler. Ja, um, het was wel zo, dat de Bas en Jack ook al. Tegen het einde het kwam Italië veel meer in de wedstrijd en werd het ook linken. Ja, tuurlijk, want het kost ook kracht, hè, die speelwijze. Als je steeds vooruit verdedigt, uh, zelf hou ik daar ook van... maar het kost heel veel kracht. Je moet ook weer terug, hè, Dus de omschakeling... En ja, ze hebben zeker die eerste 30, 35 minuten hebben ze er heel veel in gestopt. En die laatste 10 minuten ja, lieten we toch achterin ook wat steekjes vallen. En had Italië ook op gelijke hoogte kunnen komen. Maar ja, de 1-0 die nu op het bord staat is verdiend. En, en in tegenstelling tot eerdere oefenwedstrijden is het nu ook echt leuk om naar te kijken. Ja, dat is wel eens anders geweest. Ja. Dat probeer ik zojuist ook te zeggen <laughs> tegen Bas en Jack. Zometeen praten we over de tweede helft. Alvons, we gaan even naar het matchcenter op de redactie. En die houtkamp met de aardige wedstrijden hadden we al geconstateerd. Uh, hoe is het met de scores? Uh, nou, we hebben al eerder gemeld 3-1. De eindstand bij Spanje tegen Uruguay. Uh, Europees en wereldkampioen. Dus gewonnen van Suarez. Hele aardige wedstrijd is Engeland tegen Brazilië. De 32-jarige Ronaldinho. Hij uh, staat in de basis bij Brazilië. Wil graag aan het WK meedoen in eigen land. Uh, mocht een penalty nemen in de 19e minuut. Maar miste. En toen uh, een, een minuut of zeven later was het Rooney. Voor Engeland die wel scoorde. Daar is de ruststand 1-0 in het voordeel dus van Engeland. Zweden-Argentinië. Uh, 0-1, zei ik al, een eigen doelpunt van Lustig. Olsen maakte de gelijkmaker voor Zweden. Toen Agüero, 2-1 voor Argentinië. En het staat nu 3-1 door Iguain. Het is daar ook rust. Aardig team overigens, dat uh, Argentinië. Met Messi ook nog in de basis. Maar dat er de België, Slowakije. Na 11 minuten werd het al 1-0 door Hazard. Uh, België dus 1-0 voor. En Frankrijk, Duitsland is om 9 uur begonnen. En daar staat het nog altijd 0-0. En die Houtkamp, dankjewel. We nemen de rust, daar maken we even gebruik van om even te bellen met, met Inzol. Want er is schaatsnieuws. Martina Sablikova heeft zich afgemeld voor het WK Allround. Tot over twee weken in Hamer wordt gereden. De Tsjechische schaatser heeft teveel last van een rugblessure En dus bellen we even met Irene Wust. Irene, goedenavond. Goedenavond. Sablikova er niet bij. Nou, heb je dan nog concurrentie over? Uh, nee. Ik vind het natuurlijk super jammer. Ik bedoel, ja. Uh, ja, het is, wat je zegt, het is een grote concurrent. En uh, het is altijd een uh, spannende strijd. Zeker de afgelopen twee jaar op het wk rond, De en in Moskou. En ja, dat, dan is het alleen maar heel erg jammer dat, uh, dat zo iemand er niet bij kan zijn. Ja, vind je dat echt jammer? Of denk je dan ook wel stiekem van, god, nou, wel een concurrent minder weer? Nee, ik vind het echt jammer. Ik bedoel, in de vorm waarin ik was uh, bij het EK... Uh, ben ik nu nog steeds en uh, ja, ik, dan, dan vind ik het alleen maar jammer, want uh, wie er niet is dan kun je ook niet verslaan nee. en ik vind dat de titel geeft geef wel meer glans, uh, eventuele titel, als je, als je iedereen verslaat en ja. Uh, ja, dat is het. Uh, ik, ja, ik denk dat het ook belangrijk is dat het uh, voor een toernooi, als je een grote concurrent hebt, dus dat maakt een toernooi ook spannend en groot en ja, dat, dat uh, hoort er toch een beetje bij, dus uh, iedereen die afzegt, dat uh, ja, vind ik toch wel jammer. En wie vind je nu je belangrijkste concurrent? Ja, ik hoop dat Nesbik nog meedoet. <gijfie> maar uh, ja, de Canadezen kan deze. En ja. natuurlijk uh, de Nederlandse dames. Ik wil uh, dat zeggen, ja. Uit Aireland, hè, misschien wel. En, uh, en, ja, Linda en die gaan er natuurlijk ook heel erg sterk uh, op de EK. Dus, um, nou ja, ik, uh, ik vind het jammer. Maar ja, ik uh, verwacht even zo goed toch steeds wel een spannend en leuk WK. Maar uh, ja, ik heb liever dat er, uh, ja, dat er meer mensen meedoen. Dat is leuk. Ja, ik zei het al, je zit in Insel, daar bellen we je. Uh, Hoe lang zit je daar al eigenlijk? Uh, ik ben vorige week donderdag zijn we naar Inso vertrokken. Dus ik zit ja. nu uh, ja, een klein weekje, zeg maar. Ja, maar vorige week geen wedstrijden natuurlijk, daarvoor het WK Sprint. Ja, hoe, hoe bevalt dat? Even geen wedstrijden? Nou ja, ik heb de WK Sprint niet gereden, want ik was gezegd, Dus ja, ik heb daarom ja. En toen ben ik uh, naar, naar, naar Tenerife gegaan met de ploeg. Daar heb ik lekker even een weekje zon opgezocht. En uh, toen zijn we vorige week donderdag hier naartoe gekomen. Heb ik zondag even nog een uh, testwedstrijdje gereden. En dat ging wel, wel goed. Dus um, met de vorm zit het wel goed. Ja, maar en, je, vind, uh, je, vind je dat, je dat ook wel prettig dat je geen wedstrijden hebt? Bevalt dat wel? Nou, ik heb één weekend geen wedstrijd gereden. Yeah. <laughs> dus oh, okay. dat valt wel mee. Ja, dat is waar. <laughs> en uh, ik heb natuurlijk ook wel gewoon kelderig gereden. Dus uh, ja, en dit weekend World Cup hier in Insel is ook wel belangrijk. Want op drie kilometer uh, kunnen we ons rechtstreeks plaatsen voor de weken afstanden. Dus uh, ja, het zijn twee uh, spannende en belangrijke weekenden. En vooral volgend weekend natuurlijk. Ja, um, wat, wat, wat wel apart is... Sablikova, dat hebben we er weer... ze rijdt dit weekend wel in Insel, begrijp ik. Ja, dus ik heb, bedoel, ik ben hier nou een week of zo... en ik heb ook elke dag gewoon een huis gezien. Dus wat dat betreft... Um, verraste mij ook wel de keuze. En ja. had ik het nooit uh, niet zien aankomen... en ook niet verwacht. Maar goed, uh, ja... Zij maakt wel die keuze en uh, ja, dat is, dat is haar keuze. Dat vind ik ja. ook alleen maar jammer vinden. Maar verder moet ik het accepteren natuurlijk. Het lijkt erop alsof ze zeggen, ja, ik ben gewoon niet goed. Ik voel me niet goed en ik wil, ik, ik wil mezelf een, een afgang besparen. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, zou, dat zou kunnen. Ja, van allemaal misschien misschien is wel een ander plan. En dan vinden ze de dit jaar niet meer zo belangrijk. En uh, wil zich meer richten op lange afstanden. Ja. Voor volgend jaar de speler. Dus dat, dat kan ook een keuze zijn. Maar... Uh, ja, wat de keuze ook is. Jammer vind ik het wel, natuurlijk. Ja, um, tot, tot nu toe verloopt het dus eigenlijk, eigenlijk prima uh, met, met je. Je bent, je bent goed in vorm, je hebt die vorm meegenomen. Dat voel je gewoon, dat je echt weer in vorm komt... voor het uh, belangrijke toernooi daar in uh, Noorwegen. Ja, ja, ja zeker. Het gaat, het gaat lekker en technisch gaat het heel erg goed. Dus uh, ja, die ene week uh, van het ijs af uh, lekker in de zon liggen... dat heeft me meer dan goed gedaan. En uh, ja, wat dat betreft, ik heb gewoon de snelheid uit Calgary meegenomen... en het... Uh, hoe het technisch ging tijdens de ECA-Round, dat, dat zit er ook nog steeds. Dus uh, wat dat betreft geen enkele reden om de zorgen te maken. En uh, ja, eigenlijk het omgekeerde. Alleen maar reden om heel erg uh, opgewekt en positief te zijn... en met veel vertrouwen de komende twee weekenden uh, ja. tegemoet te gaan. Oké, okay. ik wens jullie erbij heel veel succes. Dank je wel. Irene Wust, dank je wel voor uh, dit moment. En we gaan zeker nog veel van je horen. Zeker ook dit weekend, als er dus wordt gereden in Insel. Het is bijna half tien, tijd voor het nieuws. Radio 1: Het NOS-journaal. Goedenavond, mijn naam is Freddy Fantijn. De premier van Tunesië gaat zijn regering ontbinden. Het kabinet wordt vervangen door een klein zakenkabinet. Dat moet aanblijven tot nieuwe verkiezingen zijn gehouden. In Tunesië is grote onrust ontstaan na de moord van morgen op straat op oppositieleider Chokri Belaid. Bij demonstraties is een politieagent om het leven gekomen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De oppositie heeft opgeroepen tot een algemene staking.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 Langslijn met de hoofdmaaltijd. Dat is Nederland tegen Italië. De oefenwedstrijd in de Amsterdam Arena. Oranje staat voor tegen de Italianen met 1-0. Uh, Alphons Groenendijk uh, kijkt mee en doet de analyse. Alphons, uh, er gaat vast veel veranderen in de tweede helft. Ja, dat is altijd het, het vervelende van die oefenwedstrijden. Dan komt er natuurlijk een, een heel bataljon... Er ja, mogen uh, zes wissels, hè, geloof ja, ik. Ja, en ook bij de Italianen. En het gaat altijd wel ten koste van de kwaliteit van de wedstrijd. Uh, het wordt dan wat rommeliger meestal. Maar ik begrijp wel dat, uh, dat de bondscoach uh, gaat doorwisselen. Hij wil andere spelers ook aan ja. het werk zien. Zoals bijvoorbeeld een de Guzman. Die gaan we zeker ja. zien. Daar en, zijn we wel benieuwd naar. En Robbe, hoe staat het met hem? Ja. Uh, ja, maar die moet wel gaan spelen. Zoals Bas terecht zei, die gaat niet uh, voor Jan Doedel vanuit nee, uh, Munchen komen. Die, die zit natuurlijk wel veel op de bank ook op het moment in, uh, in Munchen. Dus hij heeft weinig ritme. Dus misschien is dit ook een moment om, om weer eens uh, 45 ja. minuutjes te pakken. Jij zei al, uh, de, de, de, de oude rotten uh, tussen aanstekers. die moeten gaan oppassen. Want uh, ze spelen lekker fris oranje. Is Robbe ook zo'n type die uh, moet vrezen voor zijn plekje? ja maar hij is, ik, natuurlijk ik, altijd ik, wel van, vind, op de ja, van de tijd. ik vind ja ik vind Robben nog steeds uh, mits fit vind ik hem uh, van zeer veel waarde en als je even denkt bijvoorbeeld nu aan die linkerkant hè, waar nu John speelt die daar een kans krijgt ja Lens kan daaruit de voeten we hebben ook nog straks nog een fitte narsing die er nog uh, weer bij ja. kan komen maar er zijn natuurlijk wel uh, behoorlijk wat buitenspelers op het moment maar Robben fit Vind ik nog steeds een meerwaarde ja. voor het team. En dat is in het verhaal ook, hè? Dat, ja, dat, ik zit vaak op één lijn hè, met Louis. <laughs> Oké, okay, alvast, dankjewel. Zometeen de tweede helft van Nederland-Italië. 2 so helftallen alweer op het veld, sterk nog de bal rolt weer, Jack en Bas, Nederland-Italië. Ja, de tweede helft is uh, in gang gezet, bij het Nederlands elftal twee wissels, Klaasie en Van Persie zijn er niet meer bij. En Jonathan de Koesman, het nieuwe debutant van Swansea City, maar we kennen hem natuurlijk vooral van Feyenoord. En Arjen Robben in het elftal, uh, dat betekent dat er voorin uh, het een en ander geschoven is en dat Lens nu de spits is. Robben vanaf de linkerkant speelt en Olaf John vanaf de rechter. En Jermaine Lens is dus nu de spits is van het Nederlands elftal. Nou ja, dat kan. Aan de kant van de Italianen geloof ik ook een wisseltje of wat. Heb je het een beetje op orde, Jack? Nou, in ieder geval Alessandro Florenzi met nummer 4 is erin gekomen. En ook Alessandro Diamanti, spelers van Roma en Bologna zijn erin gekomen. Candreva is er in ieder geval uit bij de Italianen. En uh, ik heb geen idee wie de tweede is, maar daar komen we direct uh, ongetwijfeld achter. Het zou Pirlo wel eens kunnen zijn. Die zie ik zo snel niet lopen. Ik denk dat Pirlo er gewoon uit is. Ja, dat denk ik ook. Gaan we eens even rustig kijken wie er, dan, van Pirlo. wie er dan ingekomen is. Want dat zie ik dan eerlijk gezegd... Ja, Florenti en, en Diamanti. Oh, nee. hier, aan, hier aan de rechterkant. Uh, op dit moment uh, in balbezit Diamanti. Althans bijna. Waar niet dat Robin de bal geeft aan Strootman. Strootman naar Blind. Blind kan die bal voorgeven. doet hij niet. Raakt de bal dan kwijt. En dan zien we meteen ook Florenzi. Dus die mensen staan hier vlak voor onze neus te spelen. De Rossi. Nu uh, wat meer teruggetrokken op het middenveld. Met Strootman die de bal geeft richting Blind. Blind, uh, halfweg de Italiaanse helft. Geeft de bal breed naar de Goesman in de middencirkel. De Goesman die het uh, spel verlegt naar de rechterkant van het veld. En uh, dan moet eigenlijk nu Ola worden aangespeeld. Die daar dus nu opduikt aan die kant. Dat gebeurt. Ik geloof dat een van de collega's nu bijna... Al zijn vingers kwijt dus omdat er een deskje naar beneden valt. Gaat het goed of niet? Nou, als het, als het vingers waren was het niet zo erg. Maar het ziet er wel heel anders uit nu. <laughs> bal bezit nog altijd Nel zelf. Al blind aan de linkerkant. Jack is van de EHBO. En Weerman die krijgt een ongelooflijk drukke avond. De Martins Indi die, uh, krijgt de bal dan op de eigen helft. Daar wordt een beetje druk gezet door Balotelli. Maar ook weer niet echt. Gaat de bal breed naar De Vrij. De Vrij krijgt hem bij De Guzman. De Guzman uh, naar uh, Maher. Uh, Maher uh, ter hoogte van de middencirkel richting Strootman. Strootman terug naar Maher. Maher... ...naar de Vrij. De Vrij een beetje opgejaagd door een van die invallers, door Florenzi. Bal terug even naar Krul. Spelen inmiddels 2,5 minuut. Stand nog steeds uiteraard 1-0 door Doelpunt in de 32e minuut gescoord door Lens. En Krul die gaat nu met zijn linker die bal spelen op de helft van de Italianen... ...waar Robin de bal onder controle krijgt en neemt. niet met Deli Blind de combinatie zoekt... Dan Robert Hoogt van de Middellijn tussen twee man in. Nee, speelt hij de bal richting de Guzman. Canadees dus, uh, met dubbel paspoort zou je kunnen zeggen. Hij kon kiezen uit, uit beide landen. En koos een aantal jaar geleden al voor het Nederlands Elftal. Speelde in Jong Ranje, speelde ook in het Olympisch Elftal uh, in China. Je ziet nu hoe uh, van de, de centerpositie Lens opeens naar de linkerkant komt. Geeft die bal goed voor. En dan wordt die bal weggekopt en uh, blijft die bal nog in het veld. Dus geen corner met andere woorden. Robbe wordt dan aangespeeld door een strootman. Robbe met een bal uh, die gaat in het lichaam van Abate of was het op de arm. Scheidt oordeelt dat het in ieder geval niet opzettelijk was. Nederland probeert over te nemen. Balotelli zet aan, maar de Guzman corrigeert. Lens is uh, goed geworden. Dat is uh, een constatering die we eigenlijk al een poosje doen. Maar dat valt eigenlijk ook vanavond wel weer op. Omdat hij op bepaalde momenten aanwezig is. En zijn stempel echt op de wedstrijd drukt. Dat is knap. Gebruikt zijn lichaam ook goed. Uh, hij is sterk geworden. Hij is uh, goed. En ook nog niet zo oud. Want 25. Dat hebben we ook nog wel een tijdje lol van. Dat hij dan zelf alweer het balbezit heeft. Maar her met een klein handigheidje zorgt dat de Guzman aan het werk. Want die paas naar Lens aan de linkerkant is dan natuurlijk Robben Met nummer 21 vandaag eens een keer Robben terug naar het centrum. Daar zit met een sliding een van de Italianen tussen. Dat leek met de Rossi. Het uitverdedigen van de Italianen is moeizaam omdat het Nederlands Elftal daar volle bak druk zet. En Florenzi ja, balbezit ja, op. want die weet het niet meer en die tikt de bal over de zijlijn. Het Nederlands Elftal mag gooien, zo... Uh... Zie je dat als coach graag? Ja, en als je dat op kan brengen en uh, inderdaad uh, met het hele team op kan brengen. Want als er eentje de mist gaat, dan uh, gaat iedereen uh, voor schut. Want dan ontstaat er opeens ruimte tussen de linies. Dan heb je die bal dus gewoon al op de helft van je tegenstander. En hoef je dus veel, veel minder meters te maken. Dit was een overtreding. Wordt niet bestraft Astori in de rug van Lens. Daardoor kunnen de Italianen er even proberen uit te komen. Met de bal via Montolivo naar de linkerkant van het veld. Waar wel gerend wordt, maar zonder enige kans voor El Sharawi. Bal dan door krul gegeven richting Jamaat. Doet dat goed met de vrij naar de Guzman. De Guzman dan door naar Jamaat. Jamaat aan de rechterkant van het veld. Ook dat is goed gespeeld. Ola John dan 10 meter over de middenlijn. Terwijl Maher wijst dat hij de bal in de loop mee wil. Die komt bij Lenz met een gelukje overigens. Die willen hem meenemen. Het strafschopgebied En dat lukt niet. Komt de bal met een gelukje voor de voeten van Robben. recht voor het doel. Als hij wil schieten, moet het met rechts. Wil de combinatie aangaan. Als hij nu wil schieten, moet het nog steeds met rechts. Laat het dan maar aan. Ola John. En die schuift hem in de handen van Buffon. Het eerste gevaarlijke moment van de tweede helft komt in de 50 minuut. Een hat met een klein beetje meer geluk, een beetje meer vernuftigheid. En een klein beetje meer daadkracht wellicht. Voor een doelpunt kunnen zorgen. Maar eindigt dus uiteindelijk met een. Schot van Olaf John in de handen van Buffon. Aanval over net iets te veel schijven. En een aanval waarbij je toch een paar keer hebt gedacht als Robben nou ook een goed rechterbeen zou hebben gehad. Ja, maar ik, je zou bijna zeggen het is toch niet zo slecht dat je niet één keer durft uit te halen. Maar hij was te lang aan het loeren om toch het ideale linkerbeen te zoeken. En daarvoor was de tijd uiteindelijk tekort met Strootman in balbezit. Probeert Nederland aan de rechterkant van het veld... Met Jan Maat de ruimte te creëren. Jan Maat uh, geeft de bal dan goed voor. Uiteindelijk zit er een voetje tussen. Maar Maher op de rand van het 16 meter gebied uh, zou die bal kunnen geven. Geef hem maar. Het leek mij toch buitenspel van Ola John. Wordt niet gegeven. Buffon is er overigens uh, inmiddels bij. Maar een aardige aanval weer van de Nederlandse helft. Dat met name via korte combinaties probeert door de defensie te komen van de Italianen. En dat tot nu toe, tot op 16 meter van het doel van Buffon, aardig inslaagt. Alleen dat laatste, dat laatste tikje moet er nog een keer gegeven worden. Maar Nederland is weer in balbezit. Strootman, Maher, Strootman terug. Maher onderscheidt zich vanavond zeer. Na 51 minuten ja, bij een voorsprong. Hij is echt aan de bal waanzinnig. Dat wist hij natuurlijk al, maar dat laat hij nu ook vanavond zien. Ik vind het wel knap hoor. Toch is 19, pas in ja, de interloot. Ja, hij is jong. En uh, dan toch al zo ver zijn eigenlijk. Dat is knap, dat zie je toch niet vaak. Strootman stuurt Robben weg. Dat is een goede bal. Robben komt op de snelheid. Zoekt zijn tegenstander op. Draait het strafgebied binnen. Wil een voorzet geven. En schiet die bal dan tegen de tegenstander in kwestie. Bad op. En zo kunnen de Italianen overnemen. Dan komt de bal uiteindelijk voor de voeten van Diamanti. Een van de invallers die een breed geeft op Florenzi. De andere invaller. Florenzi, De Rossi, ter hoogte van de middenlijn, Montolivo. En dan aan de linkerkant van het veld is er enige ruimte bij al Sharabi, al Sharabi, Florenzi, Montolivo combinatie met aan de rechterkant nu de mogelijkheden om Abate aan te spelen. Robbe laat Abate aan de bal komen. Nog uh, verder combineren via Abate en Diamanti. Bal dan even terug ter hoogte van de middencirkel met De Rossi. En dan zijn die Italianen eigenlijk waar ze net ook waren met Astori ter hoogte van de middenlijn. Uh, gaat de bal dan nu via Florenzi. Florenzi gaat een schot geven. Heel aardig schot, maar het gaat meters uiteindelijk naast. Maar het was in ieder geval een mogelijkheid. Daar waar hij uh, probeerde de bal binnen de, lijnen te, of binnen de palen te krijgen, ook glijdt hij ook weer op het beslissende moment weg. Het standbeen glijdt weg en daardoor is er uh, van uh, enige richting geen sprake meer. Maar was er wel enige ruimte. Ik moet de Koesman de staan? De, de Koesman wordt een beetje opgericht, dank je. Johan met balbezit nu uh, voor uh, Krul. Krul met een verre bal naar voren, kan geen Nederlander bijkomen. De kopbal wordt uh, door Barzai doorgegeven naar Diamanti, die wordt goed van de bal gezet door Deli blind. Ja, dat kost allemaal niet zoveel moeite dan heeft, maar her, meteen wat ruimte gevonden om te lopen en te pasen op Ola John. Die laat zich dan net van de bal zetten, omdat de twee Italianen in zijn of meekomen. En David Santon is dan uiteindelijk de winnaar en heeft de bal. Dan is er een zijn, over... Ik vind er een beetje kinderachtig fluiten. Uh, Oké, okay. is mij niet zo heel erg van. Ja, opvallig, hij, eerste. hij kan ja? Iets, meer, uh, iets meer laten gaan vind ik. Maar overigens okay. scheids het met een goede reputatie hoor, daar, ja. niet, daar niet van. Diepe ball op Balotelli, aangenomen op de borst, probeert hem in één keer breed mee te geven. Eigenlijk klaar te leggen voor Diamanti, dat lukt niet. Nederland zit er even tussen. Kan uitverdedigen, maar dat levert weer balverlies op. De diepe trap van de Italianen wordt dan de Robber weer onderschept. Die nu wel uh, ja, een soort circus eck bezig is. door de bal vier keer hoog te houden. de andere kant op te lopen. Circus-egg lijkt om binnenkort ook hier hè, ja, Dat mag voor mij. Dat mag de hele zomer duren ook. met een zonnetje erbij. Krultrap de bal over de zijlijn. De Nederland loopt uh, nog steeds alleen kuit zich warm. Die, uh, die moet inmiddels oververhit zijn, want die liep voor de rust ook al warm. Je ziet hoe Robben in balbezit is en die krijgt dan een knal van Diamanti. En dat is gewoon een gele kaart of het nou vriendschappelijk is of niet. Maar die is gewoon gefrustreerd omdat Robben hem even uitdaagt, speler van Bologna. En dan geeft hem dan een set. Shakir de scheidsrechter zegt dan dat hij het niet meer moet doen. Diamanti zegt dat hij het ook nooit meer zal doen. En inmiddels als er zo'n discussie ontstaat weet je dat er sowieso geen kaart getrokken gaat worden. Balotelli komt er ook nog even bij en zegt ik heb misschien nog wel een Ferrari voor je. En het balbezit is dan voor de Nederlanders vijf meter voor de middenlijn. Strootman uh, neemt uh, die vrije trap, doet het kort met Blind. Twee uh, heren die bij dat voorvalletje betrokken waren, hebben elkaar maar weer de hand geschud. Robin en Diamanti, dat gaat allemaal wel meer. Krul aan de bal, die wordt uh, nou ja, een tikkeltje opgejaagd. Schiet de bal een meter of 5-6 over de middenlijn in de buurt van Robin. Maar die kan er niet bij komen, de Italianen nemen weer over. Florenzi. De twee invallers zijn wel vaak in beeld. Nu wordt de andere invaller Diamanti. Daar is hij weer van de bal gelopen. Maar krijgt hij een parkerende post weer terug. En neemt blind over. Robben. balletje buitenkant. Op Lens. Dat ziet er goed uit. Maar Her is mee. Lens terug naar Robben. Naar de buitenkant. Drie van Nederland. Het straks niet. De bal komt van Robben laag voor. Maar Her kan er net niet bij. Het uitverdedigen van de Italianen. De bal belandt aan de zijkant. Blijft daar binnen ook. Zodat hij dan zelf dan nu wel moet proberen de tegenstander onder druk te zetten. En opnieuw dwingen tot een lange trap. Die komt er van Abate. Maar die bal komt terecht bij Palotelli, Die hem op zijn beurt zomaar bij Maher inlevert. Maher Strootman. Maher uh, halverwege de helft van de Italianen. Nu op de middenas van het veld de Guzman. Die 1-0 voorsprong. Doelpunt Lens 32e minuut. Lens die de bal even terug speelt. Maher, Maher Strootman. Strootman zoekt en ja, probeert dan maar her te bereiken. De bal van maar her is te ver en niet te bereiken. Maar aangezien de Italianen slecht uitverdedigen, neemt de Goesman over. En de Goesman speelt de bal richting de vrij. Veel spelers met Feyenoord kleuren dan wel nog wekelijks of dagelijks te dragen. Dan wel met roots. Ook de Goesman is natuurlijk iemand. Die bij Feyenoord heeft gespeeld. Krul knalt de bal naar voren. linkkant linkerkant van het veld. Is nooit zo lekker. Robben wint het wel van Abate. Maar die bal gaat dan omhoog tussen de twee spelers in. Robben wint het volgende wel. Dan zit Lens er goed bij. Blind in de korte combinatie met Robben. Blind tussen twee man in. Speelt die bal dan even terug richting Bruno Martins Indi. De Italianen zijn in de tweede helft 4-4-2 gaan spelen. In de eerste helft stonden er echt nog buitenspelers. Die zijn er nu niet meer. Zodat El Shaarawy en Balotelli de echte spitsen zijn. Martins Indy wordt opgejaagd nu door... Zijn tegenstander in het uitverdedigen, dat is Florenzi. De bal gaat over de zijlijn. Blind is degene die hij gaat gooien. Doet dat vanaf de linkerkant. Die weet voor de middenlijn. Strootman wijst en zegt tegen Marts in die komt nou een beetje meer deze kant op. Want op die manier ben je één niet aan speelbaar. En heeft het allemaal niet zoveel zin. Hij moet blind moet dus nu de andere kant op gooien. Dat doet hij in de richting van Lens, die er nu wel naartoe komt lopen. Zelf denk ik, vindt dat hij een duwtje in zijn rug krijgt. Dat heeft de scheidsrechter in ieder geval niet gezien. De bal gaat via zijn. Borst over de zijlijn en levert dan de Italianen in de 57e minuut van deze wedstrijd bijna altijd een 1-0 voorsprong voor Oranje een inworpel. Barzali een meter of tien voor de middellijn aan de rechterkant uh, wordt een beetje opgejaagd door Robben hetzelfde geldt voor Abate en Blind maar uh, de Italianen komen eruit. Diamant die speelt dan uh, op de as van het veld uh, Monteniveau aan maar die kan er niet bij komen dat Jammaat uitstekend uh, naar binnen is geknepen en Krul krijgt de bal dan terug en schiet hem naar voren waar het uh, voor de tweede keer niet echt prettig is voor Robben om die bal uh, zo hoog te krijgen. Robben probeert er van alles mee te doen maar uh, kan uiteindelijk dan toch niet voorkomen dat Barzali balbezit heeft. Balotelli glijdt weg en uh, Martins Indy krijgt hem de Vrije trap tegen. Balbezit voor de Italianen. Die niet mogen klagen over de scheidsrechten. Het is absoluut niet belangrijk wat er precies gebeurt. Maar ik moet zeggen dat hij in ieder geval iets meer voor de Italianen sympathie koestert dan voor de Nederlanders. Tot nu toe nog, zoals gezegd, geen Nederlandse gevolgen. Bal nu met de vrije trap van Diamanti. Bal komt ongetwijfeld hier op de rand van het 16 meter gebied. oppassen geblazen voor Nederland. Wat zegt die weer mee? En ook Astori meldt zich weer. De twee centrale verdedigers. Daar staan dus uiteraard de aanvallers bij. En die bal gaat indraaien, komen vanaf de rechterkant van Diamanti. Dat is vanaf zeg maar halverwege de oranje helft. Vanaf de rechterzijde indraait richting de tweede paal. Dan wordt hij weggekopt door de vrij. Dat doet hij goed. Dan moet Lens eigenlijk de rest doen. Achterwaarts koppend. Dat doet hij ook naar behoren. Kan niet voorkomen dat de bal toch weer Italiaans bezit wordt. Via Montolivo en Balotelli. Maar die staan nu aan de zijkant. Halverwege de oranje helft. Balotelli wil met een handigheidje proberen om langs Lens te komen. Dan gaat de bal over de zijlijn. Dan wil hij zelf gooien. Dat gebeurt niet. En dan trapt hij... Boos, dat hoort ook wel een beetje bij hem. De bal heel hard tegen de reclameborden, want je kan van ballen tellen veel zeggen, maar zelfbeheersing is niet zijn grootste kwaliteit. Mooi gezegd, Boos. Balbezit voor Jan Maat. Jan Maat naar De Vrij. De Vrij die staat bij de punt van het eigen 16 meter gebied. Speelt wel bal even een Krul. Krul die tot nu toe heel veel met de lange trap heeft geprobeerd iemand voorin te bereiken. En dat is tot op heden niet succesvol geweest. Prefereert dan nu gewoon de bal recht vooruit te spelen richting de Guzman. Die wordt een beetje opgejaagd door El Sharawi. Zodat we toch weer een lange bal van Krul krijgen. En dan is het ongetwijfeld weer inleven. Robbe kan de bal wel doorkoppen, maar uiteindelijk nemen de Italianen weer over. En dan heeft De Rossi het bal bezit. Geeft de bal te hard. Als Jaravi kan die bal niet belopen. Krul moet de bal nu rustig gooien naar de linkerkant. Nee, of naar de rechterkant. Wacht met beide. Geeft de bal nu op de middenas van het veld. Richting debutant De Guzman. Drie debutanten dus in deze wedstrijd: Deli Blind, Ole John en Jonathan De Guzman. Bal bezit voor Krul. Krul. Uh... Ja, die uh, gebaart dan van ja, als de Italianen niet komen, dan hoeft die bal nog niet zo snel te schieten. Schiet die bal voor de zoveelste keer naar de kleinste man voorin. Naar Robber. Die raakt dus de bal weer kwijt. Overname voor het Nederlands zelf al. Omdat de Italianen niet zorgvuldig uitverdedigen, maar her ook de achterloos de bal kwijtraakt overtreding van Lens vrijheid op Italië. Ik denk dat Robber Sterk uh, serieus de grootste voorin is. Nou, maar in ieder geval laat ik zeggen dan niet de krachtigste. Nee, maar goed, ja, nee, op nee, dat een of dat andere manier maar. wil ik gelijk zijn <laughs> Ola Jon, Maher, Lens, Robben. Nou ja, het zal elkaar niet lopen. Ola John gaat eraf trouwens. Die viel toch een beetje tegen als ik heel eerlijk ben bij zijn debuut. Ja, dat mag je ervan verwachten. Meer uh, ja, dan dit. Bij ja, uh, Benfica heeft hij uh, toch goede periode gehad. Maar dat was vanavond eigenlijk niet te zien. En Dirk Kuyt komt er dan in. Die uh, tegenwoordig zijn geld verdient in Turkije. Zoals u weet bij Fenerbahce. Die komt het elftal in voor zijn 93ste Interland. Dirkaiot dus aan de rechterkant kijkt en staat nu in ieder geval opgesteld om te zien hoe de vrije trap genomen gaat worden door de Italianen, door de Rossi, maar dat duurt even. Bal gaat dan nu op de middenas van het veld richting de Rossi weer, opent aan de linkerkant van het veld bij Montolivo. Montolivo... Opgejaagd, eh, enigszins opgejaagd, niet meer dan dat door de, de Guzman. En het bal bezit dan eh, voor het Nederlands elftal. Dat te vrij en goed tussen zit, laat de bal dan toch van het lichaam afspatten. Waardoor Diamanti, eh, aangespeeld door Florenzi, kan overnemen. Diamanti met die bal, die is veel te scherp, gaat naast het doel van Krul. Voor zover er van enige gevaar sprake was, is dat ook helemaal weg. Dit Italiaanse elftal, en dat weten we, moet het dus puur hebben van de combinatie. Niet van de mensen die via de buitenkant echt de achterlijn proberen te halen. Men speculeert op toch de kracht, de grilligheid van Balotelli. En inmiddels is dus ook El Sharabi een man die de toekomst voor zich heeft. Terwijl we nu een dubbele wissel krijgen bij de Italianen. De Rossi gaat eruit. We krijgen dus nu echt de wat mindere goden met alle respect. Daarvoor op de plaats komt Marco Verratti. En we krijgen de invalbeurt van Osvaldo. Pablo Daniel Osvaldo. En uh, eruit gaat uh, Mario Balotelli. En dat betekent dan uh, dat we meer applaus voor hem horen dan dat we van hem hebben gezien. Ja, de fluiten er ook nog een paar. Maar dat komt omdat hij zo even dus Boos de bal tegen het straflop of tegen de boarding aan trapte. Die meer met het is blijkbaar terug van Schiphol. Want die heeft nu hier weer op de tribune besloten dat het leuk is om dat daar mee je een dan te daarmee. Echt ongelooflijk is dat. He? Ja. En dat zijn vaak volwassen mensen dan. Je, nou, wat, wat zijn dat voor mafkezen? In de aanbieding bij de Aldi weet je wel twee voor vijf euro. En dan de, oh, nou, dat ja. vind ik wel een aardig kruisje. Ja, en ik heb ze gekocht, dus ik heb er twee. <laughs> dus ik heb er geen over. Oh, daarom zit de Ronald van der Geerde. Dat, dat ja. Balbezit voor de Italianen. Met uh, aan uh, de bal uh, Steven de Vrij. Uh, de Vrij uh, met uh, de mogelijkheid om uh, aan de rechterkant de bal te geven aan Jammaat. Terwijl kuit achter de verdedigers probeert weg te komen. En dat bijna lukt. Maar ja, ook hij glijdt weg. En dan kunnen de Italianen overnemen. De Italianen nu aan de linkerkant van het veld. Maar El Sharabi goed verdedigd door de vrij. Ik zei het al. Echt een verdediger die puur let op de bal. Je kan alle bewegingen maken die je wil. Maar het gaat alleen om dat ene. En dat is die bal die de Guzman nu speelt richting Kuit. Kuit aan de rechterkant wil hem terugkaatsen op de Guzman. Maar die was daar nog niet. En dan onderscheppen de Italianen. Maar dat gebeurt met een hoge trap naar voren. Die door de vrij weer wordt opgepikt. De vrije de Guzman en dan uh, naar de rechterkant hard ingespeeld. Dat ben je dan wel gewend in Engeland. Aan de buitenkant naar Janma. Janma terug naar Krul. De loop van de Italianen Osvaldo, de nieuweling, uh, loopt door. Die heeft in uh, zes interlands die hij heeft gespeeld toch ook gewoon keurig drie goals gemaakt. Dat is ook een prima gemiddelde. Maar die kan niet bij de bal komen. De NL heeft hij weer via opnieuw de vrije die uh, nu gebruik maakt van het feit dat Osvaldo wegglijdt. Zoals zoveel hem voorgingen en Martins India aanspeelt die met de bal leven bij Blind aan de linkerkant. Blind iets te hard. Stootman kan het niet belopen. Florenzi neemt over. Overname dan aan de rechterkant van het veld bij de Italianen. En uh, Was het, het balbezit van kortstondige duur. Want uiteindelijk gaat hij via Verratti over de zijlijn. Verratti ook een invaller aan de Italiaanse kant. Speelt bij Paris Saint-Germain. U weet wel, die... Uh... Ontzettende arme ploeg waar uh, eigenlijk helemaal geen geld is. zit nu bij Krul. Krul uh, met een goede trap. Het is de eerste echte goede trap omdat uh, Jamma het mee kan nemen. Jamma de bal door kan spelen naar Kuit. En uiteindelijk is het Kuit die de bal niet helemaal goed kan beroeren. Jamma zet dan wat druk. En ook Lens probeert nog richting Buffon te komen. Die dan de bal uh, paniekerig over de zijlijn moet trappen. En, uh, men heeft uh, duidelijk gekozen voor de lange trap steeds. De lange uittrap van, uh, van Krul. Nederland raakt de bal dan meteen kwijt. Men probeert dan de bal weer heel snel weer te krijgen. Zeg maar, het is een, een uh, 50 meter winst. Maar tot nu toe heeft Nederland daar heel veel balverlies mee geleden. Nu niet. Want Nederland heeft aan de rechterkant van het veld bezit met Kuit. Kuit. Tussen twee man in uh, wordt Lens bereikt. Lens uh, met Kuit. Kuit, rand 16 meter. Maar her draait weg. Kuit kan er niet bij komen. Wegwerken van Italië. En zo blijkt dat ook het Nederlands zelf in de tweede helft redelijk boven blijft liggen. Met 1-0 voor staat voor de duidelijkheid nog altijd door die goal van Lens. En uh, dit Italiaanse elftal, ja natuurlijk het is een oefenwedstrijd, dat begrijp ik allemaal wel. Maar aan de aftrap verschijnt met zeven spelers die ook aan de aftrap verschenen tijdens de EK-finale. Je kan van de Italianen echt niet zeggen dat het een ballenploeg was. Dan zijn er ook nog een paar na, de, na het EK, zeg maar minder meer gestopt als international. Cassano, Di Natale, Motta. Dus het is echt een uh, ploeg waarmee de Italianen hier komen waar je u tegen zegt. Maar het Nederlands elftal is daar niet veel onder de indruk. En dat valt me eerlijk gezegd best. Kuit aan de rechterkant weg. De tegenstander wil die omspelen. Dat lukt niet. Maar via de tegenstander Santom gaat de bal over de achterlijn. En krijgt Oranje een hoekschop. En als ik goed heb geld is dat de derde. Waar de Italianen inmiddels de teller op, ja, op de vijf hebben gestart. Het is de derde. Het is de eerste pas in, in de tweede helft. Uh, Italië überhaupt nog geen corner in de tweede helft gehad. Vijf in de eerste helft. Met de corner nu die genomen gaat worden van de rechterkant van het veld. Met de linker uh, door Robben. Kijken wat de Nederlandse koppers kunnen doen. Weinig. Want de bal gaat via de handen van Buffon uiteindelijk over Kuit heen. En Abater speelt dan de bal naar voren met diamant. Die krijgt een duwtje in de rug. En uh, als je even valt dan heb je als je in ieder geval in een uh, blauw shirt loopt uh, een vrije trap mee. Balbezit voor de Italianen. We spelen inmiddels, uh, wat zal het zijn, uh, een minuut of? Ik heb werkelijk geen idee want het staat op dit moment niet op het scorebord. 65 hoor ik. Balbezit uh, ja. voor het Nederlands elftal. Stand 1-0, Lens. En uh, dus kunnen wij even naar het matchcentrum En die haalt kamp. En die nog uitslagen? Uh, ja, tussenstanden. Half negen begonnen. Engeland. Brazilië. Interessante wedstrijd door. Uh, Ronaldinho is al gewisseld. Miste in de eerste helft de penalty. Het werd 1-0 door Rooney. De gelijkmaker vlak na Rust door Fred. Een invaller bij Brazilië. En zojuist 2-1 geworden door Frank Lampard. Een andere aardige wedstrijd is Zweden-Argentinië. Daar werd uh, in de eerste helft uh, lustig op uh, uh, losgescoord. -ge maar 1-3 was het bij Rust, en dat staat er nog steeds. 3-1, dus voor Argentinië. Uh, wat is er nog meer aardig te melden? België, Slovenië is, of Slovakije is bezig. Uh, staat 1-0, penalty van Azar En een hele interessante wedstrijd natuurlijk. Frankrijk tegen Duitsland. Valbuena vlak voor rust voor Frankrijk scoort de 1-0. En dat is de tussenstand. van Groenendijk. Uh, de tweede helft is nou, hè, in, uh, 20 minuten bezig. Uh, speelt Oranje hetzelfde als in de eerste helft, vind je? Kunnen ze het doorzetten, het goede spel? Ja, ze proberen nog steeds lekker aanvallend te voetballen. En het uh, ziet er leuk uit. Er komen ook kansen. En uh, ja, dat, het is, een, het is een, uh, nog steeds een aantrekkelijke wedstrijd, ondanks een aantal wissels. En jij moest één ding vertellen. We hebben nog 30 seconden. Arjen Robben? Ja, ik, ik moest wel lachen. Ik denk, die, die komt dan naar veld in? Die denkt dat hij nog in München zit. Het is daar heel warm altijd als dat het dak dicht is. Maar die hebben een maillot aan en een paar handschoenen. Ja, dat denk ik altijd van... Ja, het is koud in München, maar hier valt het wel mee hoor. Ja, toch? Goed, nou laten we kijken of het invloed heeft op zijn spel. Zometeen na tien uur gaan we verder met nederland italië Tot zo. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur, de hele divisie. Adonat. In het van daar gaat hij D. Ja! Herenveen, VVV. Daar zit hij erin. Uitstekend uitgespeelde aanval. Herakles, Willem 2. En Haddenwit. Ik denk dat er een eigen doelpunt is. Groningen, RKC. Ja! En om kwart voor negen, Vitesse PSV. Het doelpunt is daar bij de tweede paal weer en, en ook Wereldbeker Schaatsen in Insel. LOS Langs de Lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Thomas. En astronaut zijn lijkt me het gaafste wat er is. Thomas heeft oogkanker. In de huid van een astronaut kan voor zijn toekomst een wereld van verschil betekenen. Het geeft Thomas, die vanwege zijn ziekte te vaak vooral patiënt is, de kracht om gewoon kind te zijn. Als donateur van Make-A-Wish Nederland vervult u wensen voor kinderen zoals Thomas. Word ook wensenvuller en maak wensen waar. De kinderen rekenen op u. Kijk op make .org. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zijn langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.